8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. NS-topman stelt scheiding met ProRail ter discussie. Politie stopt met controle op fietsen zonder licht. En er wordt veel te veel geleend, waarschuwt het Nibud. NS-topman Meerstad stelt de splitsing van de NS en ProRail ter discussie. Hij heeft een brief naar alle politieke partijen gestuurd... waarin hij vraagt om onderzoek naar de problemen op het spoor. De strikte scheiding tussen NS en ProRail dateert van 1995. NS gaat sinds die tijd over de treinen en het contact met de reizigers... en ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft die rigoureuze scheiding nog steeds negatieve gevolgen. Als NS-medewerkers een probleem aan het spoor constateren, zoals een kapotte wissel, moeten ze eerst pro-rail waarschuwen en dat leidt tot vertraging. De politie stopt met de gerichte controles op fietsen zonder licht, mobiel bellen in de auto en het dragen van de gordel. De OM wil dat de speciale verkeershandhavingsteams zich richten op zaken die belangrijker zijn voor de verkeersveiligheid. De nieuwe aanpak is gebaseerd op onderzoek... van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, ZWOF. Volgens de onderzoekers is het bijvoorbeeld niet bewezen... dat fietsen zonder licht gevaarlijker is dan met licht. Het is belangrijker voor de veiligheid in het verkeer... om te controleren op alcoholgebruik en te hard rijden, stelt de ZWOF. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen... in een noordelijke en een zuidelijke variant. Dat zei partijleider Slob in het tv-programma Knevelen Van de Brink. Slop vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. We blijven maar voortmodderen, terwijl de zorgen bij burgers en politici groter worden. Het democratische draagvlak voor de huidige aanpak neemt af. Wij willen kijken of er nog een derde weg is, al dus Slop van de ChristenUnie. De partij heeft de Tilburgse hoogleraar Graafland gevraagd onderzoek te doen. Slop hoopt dat dat onderzoek na de zomer klaar is. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft, behalve een hypotheek, nog een lening. Drie jaar geleden was het nog ruim een derde. Dat blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud vindt het toenemend aantal leningen verontrustend en zegt dat de leencultuur is doorgeslagen. Mensen beseffen onvoldoende wat het voor hun maandelijkse uitgaven betekent als een lening aangaan. Het instituut pleit voor een nationale campagne waarin consumenten bewust worden gemaakt van de lange termijn gevolgen van lenen. Justitie ziet een aantal mensen die betrokken waren bij het omstreden tv-programma op de eerste hulp van het VU Medisch Centrum als verdachten. Dat zei Peter Plasman, advocaat van acht gedupeerden in Nieuwsuur. Justitie verhoort momenteel verdachten en getuigen in de zaak, zei Plasman. De officier van justitie heeft hem een paar weken geleden gezegd dat het ziekenhuis verdachte is. Ook voorzitter Mulder van de Raad van Bestuur en het hoofd van de spoedeisende hulp Bonjer zijn volgens Plasman verdacht. Voor het RTL-TV-programma 24 uur tussen leven en dood werden 35 camera's opgehangen op de spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum. Het programma van producent iWorks werd na één uitzending geschrapt vanwege de ophef over de privacy van patiënten. Plasman verwacht dat justitie de zaak binnen een paar weken heeft afgerond. De Ierse regering gaat ervan uit dat een ruime meerderheid van de bevolking voor het begrotingsverdrag van de Europese Unie heeft gestemd. De stembureau sloten gisteravond laat en op basis van peilingen is de verwachting dat zo'n 60% van de Ieren ja heeft gezegd. De definitieve uitslag wordt pas in de loop van de dag bekend. De opkomst bij het referendum was laag, onder meer vanwege het slechte weer. Het nieuwe verdrag geeft de Europese Commissie mogelijkheden om landen te dwingen hun overheidsuitgaven binnen de perken te houden. Ierland is het enige EU-land dat er een referendum over heeft gehouden. Eraan voorafgaand waarschuwden voorstanders dat Ierland bij afwijzing van het verdrag kan worden uitgesloten van de Europese noodfondsen. Het Nekamp zei juist dat Europa zover niet zal durven gaan. De Britse prins Charles heeft nooit eerder vertoonde familievideo's beschikbaar gesteld... voor een documentaire over zijn moeder. De film is een eerbetoon van de Britse kroonprins aan zijn moeder. In de documentaire zijn onder andere beelden te zien van de negenjarige Charles... samen met zijn zusje prinses Anne tijdens een strandvakantie in Norfolk in 1957. In de documentaire haalt prins Charles herinneringen op aan zijn moeder... en geeft hij een inkijkje in het publieke en privéleven van de koningin... Zo vertelt hij hoe zijn moeder oefende met de kroon... die werd gebruikt bij haar kroning tot koningin in 1952. De koningin Elisabeth viert de komende dagen haar 60-jarig regeringsjubileum. Dan het weer nog bewolkt en wat lichte regen. Later in het binnenland een paar buien. En in de middag van het noordwesten uit vaker zon. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen wisselen bewolkt en overwegend droog... met ongeveer dezelfde temperaturen. ANWB-verkeersinformatie, nou, 10 files, alles bij elkaar zo'n 30 kilometer. Na een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen... bij de afrit Avenhoorn, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En er staan een vrachtwagen stil op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. En dat zorgt tussen Hank en de brug bij Gorkum voor 7 kilometer.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 En dat kan hinder veroorzaken. Ga dus voordat u de A59 opgaat naar van A naar Beter.nl. Terug naar de commercials. Door een betere doorstroming komen we verder. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com 25%? 20%? 14%?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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Gerichte politiecontroles op fietsen zonder licht... of niet handsfree bellen verdwijnen. Hoort u het landelijk pakket Verkeer zo over? Een euro en een euro. dat zou best eens een oplossing voor de eurocrisis kunnen zijn... vindt Ari Slob van de ChristenUnie. Ik spreek hem zo dadelijk. En ik heb goed en slecht nieuws voor u. Eerst het slechte maar, ons zonnestelsel gaat gerand worden door een ander stelsel. The Andromeda Galaxy is heading straight in our direction. Nu het goede nieuws, het gebeurt over 4 miljard jaar. En de NS is niet tevreden over de samenwerking met ProRail. En daarom wil de NS een onderzoek naar de samenwerking met ProRail. heeft NS-directeur Bert Meerstad geschreven aan alle fracties in de Tweede Kamer. Tot 1995 vormden ProRail en NS één bedrijf. We gaan daarover praten met Roel Berghuis van FNV Spoor. Meneer Berghuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van zo'n onderzoek? Ja, dat vinden we natuurlijk goed. Uh, dat is nou eenmaal in, zo in Nederland dat als je uh, ja, conclusies wil trekken... dan moet je eerst wat onderzoeken. Ja. Maar toch hebben wij uh, al een aantal conclusies uh, getrokken. Ik wou, dat wou net zeggen, voor. u weet al wat uitkomsten. Ja, nou goed, op ieder moment heeft de minister in 2011 uh, het besluit genomen om uh, uh, reis, de informatieactiviteiten, uh, dus reisinformatie, wat door ProRail gegeven werd, over te dragen aan NS. En uh, volgens ja, ons moet dat nu ook maar volgen met uh, de hele besturing van de gehele treindienst uh, uh, ook daar NS over te dragen. Want dat lijkt me ook een logische stap. Hm, dus u bent voor een volledig weer samengaan van NS en ProRail? Nee, ik vind wel dat ProRail natuurlijk een aantal activiteiten moet behouden als ze toezicht houden op de ja. veiligheid. En uh, ze moet ook een soort van scheidsrechter zijn uh, die de capaciteiten verdeelt. Maar alle tussen... uitvoerende taken in één hand? Ja, maar als het gaat om de logistieke activiteiten vinden wij dat uh, dat echt overgedragen moet worden aan de Nederlandse spoorwegen. Omdat uh, de Nederlandse spoorwegen daar gewoon heel erg veel last van heeft als het om uh, verstoringen, kleine maar ook grote verstoringen gaat. En als het om grote verstoringen gaat en die vinden de laatste tijd ook natuurlijk veelvuldig plaats, dan gaat het ook helemaal mis uh, bij de spoorwegen. En wat is dan het probleem? Waarom, um, waarom treedt die vertraging op? Wat gaat er scheef? Nou ja, dan, dan heeft iedereen uh, zijn eigen verantwoordelijkheid. ProRail heeft de verantwoordelijkheid, NS heeft de verantwoordelijkheid. En uh, dat trekt dan op dat moment langs elkaar heen. Uh, en dat leidt ertoe dat uh, niemand de regie pakt en uh, dat er heel hard gedrekt wordt maar niet goed gewerkt wordt. En uh, dat er dus op dat moment één uh, baas op het spoor gewoon ontbreekt. Ja, het is nu voor het eerst dat een NS-directeur zich er zo duidelijk over uitspreekt. Dat doet hij niet echt, want hij vraagt om een onderzoek. Wel met de intentie dat dit een oplossing zou kunnen zijn. Weet u hoe ProRail daarover denkt? Nee, ik heb al in de reactie gezien... Uh, ja, ProRail... die. Uh, die zwijgt op dit moment, denk ik, uh, omdat uh, zij natuurlijk niet uh, uitspraken mogen doen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat ProRail ook me in deze situatie uh, ook, ook, uh, duidelijkheid wil. En uh, volgens mij uh, is het zo dat ProRail uh, ook van mening is dat er gewoon één baas op het spoor moet komen. En, uh, en dat dat dan een, een, een concernleiding moet zijn die bestaat uit de ProRail-leiding en NS. Dat maakt me niet uit, maar er moet wel... ...een regisseur komen op het spoor. En hoe ligt dit bij de politiek? Want daar is die brief naartoe gegaan. Nou ja, je ziet daar ook een verschuiving. Ze hebben jarenlang hebben ze niet over de structuur willen praten. Nou, je, de heer Abtroot van de VVD is zelf notabene begonnen met... ...ja, pro moet uh, misschien naar Rijkswaterstaat... ...wat wij overigens een onzalig plan vinden. Want dat leidt alleen maar tot meer bureaucratie. En dan zou je bijna kunnen zeggen dat je... ...als je op een ander moment een trein wil rijden... ...dat je daar een vergunning moet aanvragen. Dus ze zitten er helemaal niet op te wachten. Er moet gewoon flexibiliteit komen voor de reizigers... Maar uh, ik denk dat de politiek op dit moment wel aan het schuiven is op dit punt. Roel Berghuis van FNV Spoor. Hartelijk dank. En een morgen. Dan is het twaalf minuten over acht. En u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De kans dat u een boete krijgt voor fietsen zonder licht... en voor bellen in de auto, wordt een stuk kleiner. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over... om hierop niet meer gericht te controleren. De politie gaat wel meer controles houden op hardrijders... en automobilisten met een slok op. Van het landelijk pakket Team Verkeer, Ernst Koeman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo is fietsen zonder licht niet gevaarlijker dan fietsen met licht? Uh, nou, wij hebben de SWOF uh, gevraagd, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, uh, om eens even tegen het licht te houden hoe wij uh, te werk gaan. Doen we hm. de juiste dingen? En daarbij zijn ze alle gevaarlijke uh, zaken in het verkeer eens even gaan uh, bekijken en ook hebben ze gekeken of dat ook wetenschappelijk te onderbouwen is. Hm -hmm het gevaar van uh, bepaalde handelingen. En voor fietsverlichting kwamen ze tot de conclusie dat dat heel lastig wetenschappelijk te onderbouwen is. Hoewel uh, u en ik wellicht denken van, nou, dat is toch beter om met fietsverlichting uh, op te fietsen. Je bent wat beter zichtbaar in het donker, lijkt mij. Juist. Uh, maar we hebben dat gedaan voor de verkeershandhavingsteams. Dat zijn de teams bij de politie die zich alleen met verkeer bezighouden. Uh, en wij hebben hen gevraagd van, kijk nou eens of zij hun werk goed doen en of we eventueel verbeterpunten hebben. En ze hebben gezegd, nou die fietsverlichtingcontrole, die bijdrage die de verkeershandhavingsteams daar aan leveren, die kunnen eigenlijk beter worden ingezet voor alcohol en snelheid. Er zijn uh, overtredingen die uh, de verkeersveiligheid meer bedreigen. Precies. Dan ben je eff effectiever. En dan lever je een grotere bijdrage aan uh, de, de verkeersveiligheid. Um, maar dat betekent niet dat je nu zonder fietsverlichting op moet uh, gaan fietsen of uh, vooral moet gaan handheld bellen. Het blijft wel strafbaar. Het blijft strafbaar en de politie gaat daar ook zeker tegen optreden. Um, de rest van de regio-teams van de politie zullen ook zeker fietsverlichtingscontroles blijven houden, maar de verkeershandhavingsteams daarvan hebben we gezegd: nou, die kunnen hun tijd uh, beter gebruiken en efficiënter inzetten. Ja, er zijn uh, bij iedere regio korps is zo'n verkeershandhavingsteam uh, en die doen dus gerichte controles op fietsen zonder licht en uh, niet hands-free bellen in de auto. Uh, gebeurt dat veel? Nou, fietsverlichting, dat is uh, natuurlijk gedurende een aantal maanden per jaar. En dan leveren ze daar een bijdrage aan uh, bij wat de rest van de politie doet. Dus de, de bijdrage van de verkeershandhavingsteams was daar al heel gering. Um, er is een aantal jaren uh, voor handheld bellen wel apart gecontroleerd. Uh, nou, dat, dat, waren, uh, niet, dat was niet heel veel als je dat vergelijkt met alcohol en snelheid. Maar er werd wel gericht op gecontroleerd met onopvallende motoren. Nou, de SOF heeft nu gezegd, ja, je kan daarop controleren. En dat betekent wellicht dat mensen uh, niet meer handheld gaan bellen, maar handsfree... Mm -hmm. Maar dat is net zo gevaarlijk. Ja. En daarmee lever je dus door te controleren uh, geen bijdrage aan de verkeersveiligheid uiteindelijk. Omdat bellen in de auto sowieso gevaarlijk is en een en grotere kansen geeft op ongelukken. Ja, u zegt het blijft wel strafbaar en als we het zien zullen we het ook bekeuren. Bent u toch niet bang dat er nou een signaal wordt afgegeven van nou ja, fiets maar zonder licht of bel maar met zijn telefoon in de hand? Uh, nou, dat hoop ik uh, door dit toe te lichten uh, wat af te, te doen nemen. Want er wordt wel degelijk gecontroleerd op hen bellen En ook op fietsverlichting blijven natuurlijk gewoon controles uh, ingericht worden. Ja. Uh, de Fietsersbond, uh, veilig in Nederland, uh, wijkteams uh, he, hebben daar hun controles nog steeds voor en terecht. Maar voor onze teams is gezegd, ja, doe dat nou niet. En voor hen te bellen, ja, daar moet je gewoon, uh, dat moet je gewoon niet doen. Nee. Uh, en daar, daar kunnen alle agenten op straat voor, voor bekeuren. Ja. En we hopen eigenlijk ook dat ze daar oog voor hebben. Precies, maar meer oog dus voor alcoholovertredingen en snelheidsovertredingen. Dus daar kunnen we gerichtere controles, meer controles voor verwachten. Meer camera's dan ook langs de weg? Nee hoor, daar zullen wat meer uren door agenten worden besteed aan uh, laser of vraakcontroles. Ja. Maar dat, daar moet je het licht zien dat dat zeer marginaal is. Want daar gebeurde al het leeuwendeel van het werk aan. En nu een aantal kleine taakaccenten, zoals wij ze noemden. Die laten we nu vervallen en dat hevelen we ook over naar alcohol en snelheid. Ernst Koeman van het landelijk pakket Team Verkeer. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Straks dan hoort u over dat zonnestelsel dat recht op ons afkomt... en dat leidt tot een botsing. Uiteindelijk gaat het gebeuren, maar het duurt nog wel even. John Bakker bij de ANWB. Voor de verkeersinformatie, waar staan de files? Ja, het zijn er tien en die zijn alles bij elkaar goed voor 30 kilometer. Twee opvallende, allebei door een aanrijding. Op de A7 van Zaandam naar Horen. Bij de afrit Avenhoorn drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Os naar Eindhoven... Een Noord, 5 kilometer. En daar is de rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De ChristenUnie laat onderzoek doen naar de mogelijke opsplitsing van de euro. in een noordelijke en een zuidelijke munt. De euro en de euro. Daarmee is de tweede partij die een andere munt onderzoekt. PVV verlangt namelijk terug naar de gulden. ChristenUnieleider Arie Slop, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is u een stap te ver, terug naar de gulden? Ja, zeker. Uh, dat, dat is echt uh, niet echt realistisch. Uh, alleen, uh, wij voelden ons wel wat ongemakkelijk uh, in de huidige situatie... waar we zien dat alles wat er nu gebeurt uh, niet echt uh, de oplossingen dichterbij brengt. Dan is het al heel vaak gezegd van uh, als we nu dit doen, dan, uh, dan komen we eruit. Dan, uh, dan is het probleem uh, opgelost. Wij voelen ons ook niet zo thuis bij degenen die denken dat als hij nog meer allerlei bevoegdheden en, en, en geld en dergelijke richting uh, Brussel stuurt, dan komt het allemaal uh, wel goed. Dus wij zoeken eigenlijk wel naar een derde weg. En daarom laten we onderzoeken: A, van wat gebeurt er als we op de huidige weg doorgaan? En B, eh, wat gebeurt er als we eh, de eurozone gaan, gaan opsplitsen? En dat willen wij gewoon goed laten onderzoeken en onafhankelijk. En nou, daar hebben wij nu opdracht voor gegeven. Mm, ja, en er is nog niet genoeg eh, advies al over gegeven. Heel veel economen, deskundigen zeggen: van, Nou, dat is ook eigenlijk net zo min als teruggaan naar de gulden. Is dat geen optie? Dat veroorzaakt een enorme chaos. U wilde toch nog nader onderzocht hebben? is dat, uh, dat economen toch niet helemaal eenduidig uh, hier uh, over zijn. Uh, er, zijn uh, er zijn geen echte onderzoeken als het om die uh, splitsing uh, gaat en ik heb echt zelf en de ChristenUnie behoefte aan, aan uh, goed onderzoeksmateriaal uh, daarvoor. We weten wel dat bijvoorbeeld in, in, in Zuid-Amerika een, een land als, uh, als Argentinië uh, niet helemaal vergelijkbaar maar wel op een bepaald moment uh, gebroken heeft met de binding die zij toen met uh, de dollar hadden. Dat ging inderdaad even heel erg slecht maar een Binnen een jaar zag je die economie ontzettend gaan groeien. 8% per jaar. En nu is Argentinië gewoon een, een goede economie geworden. Dus Maar dat is toch iets anders. Dat is iets anders dan een, uh, twee soorten euro's invoeren. Want dan gaat um, zo'n land terug naar de eigen munt. Dus Griekenland bijvoorbeeld naar de drachmen. Ja, het is niet helemaal vergelijkbaar. Ik gaf het net al aan, ze hadden daar al een eigen munt. Maar die werd al bijna niet meer gebruikt. Alles was uh, helemaal gericht op de dollar. Dus er moest toen wel een switch gemaakt worden... Die, die in het land zelf ook tot grote paniek leidde. Ik weet zelfs dat de vliegtuigen niet eens even lucht in mochten. Mensen konden even geen geld opnemen. Uh, kortom, uh, inderdaad een hele heftige situatie. Uh, maar uiteindelijk heeft het wel ervoor gezorgd... dat er een soort evaluatie kon plaatsvinden. Dat het land aantrekkelijker werd, ook voor, uh, voor export. En uh, heeft er economische groei plaats? gevonden. Nogmaals, het is niet één op één vergelijkbaar, maar ik heb echt informatie nodig en ik merk dat in Den Haag dit soort onderwerpen niet besproken mogen worden, dat een soort taboe op rust. Dat moeten we maar een keer doorbreken. Hmm. Maar wat voor de oplossing wilt u dan? Want stel nou dat er uitkomt uit dat onderzoek van u dat dat inderdaad een optie is, is dan uh, dat het goed is voor de sterke landen, is dat dan een reden voor u om ervoor te pleiten? Nou, wij hebben ook aan de onderzoeker gevraagd van, uh, bekijk het ook vanuit het perspectief van de zuidelijke uh, landen. Ja, want die zou je dan in chaos kunnen achterlaten, hè? van een beetje asociaal van, zoek het maar uit. Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Uh, ik gaf net al in het, in het voorbeeld van Argentinië aan dat het voor dat land juist goed uitgewerkt heeft. We zien nu dat als we doorgaan op deze weg, dat de druk op een land als Griekenland bijvoorbeeld is zo mega groot. Het is onvoorstelbaar wat we van de mensen daar vragen. We zien ook een politieke chaos ontstaan. Dus uh, nogmaals, als je nu doorgaat op de huidige weg, dan loop je ook enorme risico's. Er bestaan ook geen goedkope oplossingen. Maar uh, wat we het allerlaatste over moeten doen is nu uh, er niet over spreken. En en, en onderzoeken kunnen laten verrichten. Uh, dat taboe moeten er vanaf. We moeten echt zoeken naar een derde weg. Ja. En daar willen wij als ChristenUnie graag ook een bijdrage aan leveren. Wordt het een punt voor u in de verkiezingen? Nou, Europa is sowieso een uh, punt. Dat zou raar zijn als het niet zo was gezien de ontwikkelingen die er in uh, Europa zijn. We hadden dit overigens al besloten voordat uh, het kabinet viel dat wij een onderzoek uh, wilden. We hebben nu de voorzitter van het onderzoek, degene die het gaat uitvoeren, professor Graafland van de universiteit van Tilburg, bereid gevonden. Dus vandaar dat het nu naar buiten komt. Dus of de verkiezingen waren geweest of niet, het onderzoek was wat ons betreft wel gestart. En als we in de verkiezingstijd niet over Europa zouden spreken, dan zouden we toch een deel van de werkelijkheid van nu missen. Meneer Slop, dank u wel. En een goede morgen. Onze melkweg botst binnenkort. Nou ja, binnenkort. Over 4 miljard jaar knalt Andromeda tegen ons sterrenstelsel. En dat Andromeda eraan komt, dat is al langer bekend. Maar nu is ook bekend hoe, namelijk frontaal. Onderzoeker Roland van der Marel van de NASA heeft dat ontdekt. Hij weet ook wat deze Space Clash betekent voor de aarde. Gisteren gaf van der Marel een toelichting. As it turns out, the Andromeda Galaxy is coming towards us at 250.000 miles per hour. Roland van der Marel, astronoom van het Wetenschappelijk Ruimtetelescoop Instituut in Baltimore. Zegt dat goed? Uitstekend, ja hoor. Er komt een botsing aan tussen melkwegen. Hoe komt het dat we dat nu opeens weten? Ja, het is een heel interessant verhaal. Het dichtstbijzijnde grote sterrenstelsel van ons dat is het Andromeda-melkwegstelsel. En we weten al heel lang, 100 jaar, dat het stelsel dichter naar ons toe komt. Maar we hebben nooit echt geweten... Wat de precieze baan is van die twee stelsels om elkaar heen en of ze elkaar zullen raken of dat ze elkaar zullen missen. En wij hebben nu met de Hubble Ruimtetelescoop hebben wij waarnemingen gedaan die voor het eerst precies de snelheid in drie dimensies meten van het Andromeda-Melkwegstelsel. En, en daaruit blijkt dat de stelsels daadwerkelijk recht op elkaar afkomen. En frontale botsing. Frontale botsing. En dat betekent dat uh, 4 miljard jaar vanaf nu uh, zal die botsing plaatsvinden. En dan duurt het nog 2 miljard jaar totdat de stelsels totaal versmolten zijn. En dan zal onze melkweg zijn opgegaan in een nieuw sterrenstelsel. We find that to within the precision of our measurements the Andromeda galaxy is heading straight in our direction. Die botsing, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wordt dat echt een, een forse knal? Met dergelijke grote sterrenstelsels zijn de tijdschalen heel lang. Dus alles duurt miljoenen of miljarden jaren. Ja, mijn ja, kleinkinderen dit... gaan niet meemaken nee, geloof ik. Nee, nee, nee. We maken het allemaal niet mee. Ik kan me herinneren dat zelf toen ik jong was... Uh, leerde ik dat de zon over zes uh, miljard jaar geen brandstof meer zal hebben. En ik was erg bezorgd erover. Omdat ik toen ik dermate jong was niet begreep wat die tijdschalen betekenden. Uh, dit is een vergelijkbare tijdschal. Het duurt heel lang. Misschien zijn er nog mensen, misschien is er nog beschaving... maar het is heel erg ver in de toekomst. Uh, maar dingen zullen heel anders worden. Het is mogelijk dat over 4 miljard jaar onze of andere beschavingen nog steeds is. Als dat zo is, zullen ze spectaculaire en langzame veranderingen in de nachtelijke zien. Stel dat er dan leven is uh, nog op aarde tegen die tijd, is dat dan zichtbaar, die botsing? Ja, zeker. Het is natuurlijk zo dat uh, als, als we op dat moment de beschaving die nog bestaat, normale mensen zijn die 100 jaar leven, maar misschien tegen die tijd leven wij veel langer of zijn er andere levensvormen die veel langer leven. En zij zien, zullen tijdens hun leven grote veranderingen zien in de nachthemel. Nu zien we de Melkweg, en Andromeda is maar een klein, klein vlekje wat uh, wel met het blote oog zichtbaar is. Het is al meer dan duizend jaar geleden voor het eerst opgemerkt door Arabische astronomen. Uh, maar als het naar ons toe komt, wordt het steeds groter, het wordt steeds helderder. En als die twee sterrenstelsels versmelten, dan zullen er een heleboel nieuwe sterren vormen aan de hemel. Geen knallen. Nou ja, knallen. Het concept van geluid bestaat niet echt in het heelal. Omdat uh, daar heb je een atmosfeer, atmosfeer voor nodig. En die heb je wel bij planeten, maar niet in de, in de ruimte tussen de sterren. Maar het wordt wel heel uh, gewelddadig, als je het zo mag noemen. But by and large, when Andromeda gets here, you know, our sun and its solar system will still be pretty much in the same stage. There will be the same number of planets, there will be still going around, more or less in circles. Dus als twee sterrenstelsels botsen dan botsen de individuele sterren niet met elkaar. En het is zelfs onwaarschijnlijk dat een van de andromeda sterren... zo dicht bij de aarde zou komen... dat het de baan van de aarde om de zon zou veranderen. De onderzoeker van de ruimtevaartorganisatie in Amerika... NASA Roland van der Marel hoorde u. Ja. Wessel de Jong sprak met hem. Dat klonk al heel technisch. Marco Robin Visser gaat op deze voet verder. Wat hoor ik nou weer bij ja. je? Ja, ik moet even vragen aan Maarten, zijn we al door de borstkas heen? Ja, we zijn al nou, door de borstkas heen. Dat is ook snel gegaan. Zeker weten. Ik we ga nog maar even verder graven met dat ding. Want dan, ga je dus, dan gaat hij dus naar, er zo erin. Maar jij bent zelf geen chirurg. Ik ben geen chirurg, nee, dat klopt. Dat, ik, dat ben klopt. jij wel. Ik uh, ben afgestudeerd uh, bouwkundige En wij maken robots. Ja. En nu is deze robot, dit is, dit is dus een robot waarmee je in de borstkas... Ja, dit is een robot voor minimaal invasieve chirurgie in de buik- en borstkast. Ja. En daarnaast heb je ook, want dit is dus echt precisiewerk, maar er zijn nog preciezere robots? Absoluut, ja. Vertel. Bijvoorbeeld om in een oog te opereren aan het netvlies. En, en dat, da dat wordt hier allemaal uitgevonden? Inderdaad, het wordt hier uitgevonden, ontwikkeld, gemaakt en aangestuurd. Dit is uh, Maarten Beelen, luisteraars, en hier staat ook Chantal Tax, Komt er eventjes bij staan. Uh, een hele andere richting zit jij, hè? jij zit meer in de biomedische kant. Ja, klopt. Uh, de overeenkomst tussen bij jullie beiden is dat jullie allebei een presentatie geven vanmiddag in het kader van die Dutch Technology Week die uh, hier in Eindhoven begint. Ja, spannend. Waar gaat jouw presentatie over? Uh, mijn presentatie gaat over mijn afstudeeronderzoek. Ja. En uh, dit is gericht op patiënten met uh, epilepsie... die in aanmerking komen voor een uh, operatie. En daarbij beschadigen ze soms uh, hersenbanen. En die probeer ik dan in kaart te brengen met een nieuwe MRI-techniek. Jij hebt met MRI hersen de patroon hoe de hersenen zijn opgebouwd in kaart gebracht. Ja. En dan kan je dus met een soort navigatiesysteem... Ja, moet ik dat me dat uh, voorstellen, ja? Ja, in de toekomst zou je dat dus uh, kunnen gebruiken... net als een tomtom -tom met wegen kun je dat gebruiken... Ja. Oh, je legt het wel goed uit, luisteraars. Chantal Tax heeft, is afgestudeerd in 28 vakken, waar ze gemiddeld... ze wordt er heel verlegen van als ik dat vertel, maar ik doe het toch... waar ze gemiddeld, geloof ik, een 8 voor had, hè? 28 vakken. En uh, waar, waar, waar werk je nu? Wat doe je nu? Ik werk in het UMC Utrecht. Op diezelfde MRI-techniek doe ik uh, onderzoek naar. Wat jullie doen, uh, dat is heel erg specifiek technologisch werk... Uh, en ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om dat uit te leggen aan de anderen. Ik vind dat zij het wel heel goed doet, een tom tom voor de hersenen. Ja. Kan jij het makkelijk uitleggen wat jij doet? Ja, zeker. En vooral als mensen zien uh, wat het natuurlijk ja. is. Want dat helpt natuurlijk als je het kan zien ja. en kan voelen. Ja. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van die Technology Week... dat de mensen hier over de vloer komen. Absoluut. Maar je moet er toch niet aan denken dat iedereen met zijn vingers... aan jouw robot uh, gaat zitten prutsen? Nee, ze mogen wel kijken. Ik mag er ook niet aankomen, hè? Probeer het maar eens. Nou, nee. Dan ga jij ervoor staan. Zeg, nou hoor je eh, dat, dat er eigenlijk te weinig mensen, leerlingen, jongeren... belangstelling hebben voor techniek. Kan jij dat begrijpen? Um, dat, dat kan ik niet begrijpen. Ik denk dat er wel een stijging in zit. Hoe, zou je, hoe, zou, hoe denk jij dat je jongeren, of misschien dat Chantal er ideeën over heeft... Uh, meer jongeren voor techniek kunnen interesseren? Um, Eerdere voorlichting geven. Zoals dus dit dus, hier? Ja, bijvoorbeeld dus laten, zien, laten zien hoe maatschappelijk relevant het kan zijn. En dan, uh, Chantal nog, een briljante ingeving? Ja, laat ze maar lekker komen kijken. En dan zien ze vanzelf hoe leuk het is. En 28 vakken, dat hoeft niet, hè? Dat, nee. dat, uh, dat mag wel, maar dat hoeft niet. Nee, joh. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkste. Hele goede tip. Hartelijk bedankt. Maarten Beelen en Chantal Tax hier vanuit Eindhoven.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 De politie stopt met de gerichte controles op fietsen zonder licht, mobiel bellen in de auto en het dragen van de gordel. Het OM wil dat de speciale verkeershandhavingsteam zich richt op zaken die belangrijker zijn voor de verkeersveiligheid. Het is niet zo dat fietsen zonder licht niet meer bestraft wordt. Ernst Koelman van het Landelijk Parketteam Verkeer. Er wordt wel degelijk gecontroleerd op te En ook op fietsverlichting blijven natuurlijk gewoon controles uh, ingericht worden. Uh, de Fietsersbond, uh, Veiligkeer in Nederland, uh, wijkteams uh, he hebben daar hun controles nog steeds voor en terecht. Maar voor onze teams is gezegd, ja, doe dat nou niet. De nieuwe aanpak is gebaseerd op onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF. Het is belangrijker voor de veiligheid in het verkeer om te controleren op alcoholgebruik en te hard rijden, stelt het SWOF, de SWOF.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 Het RTL-programma van producent iWorks leidde tot veel ophef... vanwege schending van de privacy van patiënten. Advocaat Plasman. Ik heb nog geen een van mijn cliënten iets horen zeggen over een schadevergoeding. Dat betekent niet dat het straks niet aan de orde zou kunnen komen. Maar dat betekent wel dat dat absoluut niet primair het doel is. Ze zijn gewoon boos en uit boosheid... en verontwaardiging over wat hun is overkomen. Ze ja, dit kan echt niet. En wij willen gewoon dat de mensen voor de rechter komen... en zich moeten verantwoorden. Het VUMC zei gisteren dat het programma nooit zo gemaakt had mogen worden. De Ierse regering gaat ervan uit dat een ruime meerderheid van de bevolking voor het begrotingsverdrag van de Europese Unie heeft gestemd. Volgens de peilingen heeft 60% ja gezegd. De Uitslag wordt in de loop van de dag bekend. Het nieuwe verdrag geeft de Europese Commissie mogelijkheden om landen te dwingen hun overheidsuitgaven binnen de perken te houden. En de Amerikaanse oud-presidentskandidaat John Edwards hoeft niet de cel in. Hij werd verdacht van misbruik van campagnegelden, maar de jury bereikte geen unanimiteit. En toch voelt Edwards zich wel schuldig. While I do not believe I did anything illegal, or ever thought I was doing anything illegal, I did an awful, awful lot that was wrong. And there is no one else responsible. Het was niet illegaal wat ik deed, maar ik heb wel een hoop vreselijke dingen gedaan, zegt Edwards. Het is niet bekend of het OM in beroep gaat. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in het noorden valt plaatselijk wat regen. In het zuiden komen ook enkele opklaringen voor, maar later in de ochtend kan ook daar tijdelijk wat neerslag vallen. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noordwesten wat vaker zien. Helemaal droog blijft het niet, want in het binnenland kunnen een paar lichte regenbuien ontstaan. In het noorden en aan de kust wordt het 14 graden en in het zuiden stijgt de temperatuur naar een graad of 17. Daarbij staat een overwegend matige noordwestenwind. Morgen zaterdag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In het noordoosten van het land kan in de ochtend nog een bui overtrekken, maar in de middag blijft het waarschijnlijk overal droog. Het wordt gemiddeld 16 graden. Zonnig trekt opnieuw een neerslaggebied over het land. Er is dan vrij veel bewolking en vooral in het midden en zuiden valt regen. Het is dan ook behoorlijk fris met op veel plaatsen maximaal van 14 graden. Aanweb en verkeersinformatie. Files op de A9, ook maar richting Amsterdam-Veen, bij knopen Badhoeven 6 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Volkol 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open.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 Gielissen Theodor Gielissen Private Bankers. Serious Money, taken seriously. Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet via NOS.nl. KPN zet de Duitse dochter e in de etalage. En daarmee wil het telecombedrijf de Mexicaanse multimiljardar Carlos Slim buiten de deur houden. Slim probeert via zijn bedrijf, Amerika Mobiel, een groot belang in KPN te krijgen. Economieredacteur Merel Stikkelorum is hier. Uh, Merel, ja, de verkoop van die Duitse dochter die het redelijk goed doet. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, is wel opvallend. Want inderdaad, je zegt het al, het is een groei briljant. Zo wordt het wel gezien. Uh, dat E-plus van KPN, dat is uh, in, in Duitsland een prijsvechter. Die flink aan de weg timmert. Zijn ja. daar nummer drie op de, op de markt. En uh, ja, in Nederland kan KPN eigenlijk niet meer zo heel veel groeien. Want ze zijn daar al de grootste. En uh, nou ja, ze hebben het lastig. Hè? In Nederland, je weet het, um, uh, door al die communicatie via internet. Via Skype, via WhatsApp. In plaats van via uh, het bellen en via SMS. Dus ja, inderdaad, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant is het een opvallende stap en niet handig dat KPN zo'n groeiparel verkoopt. Ja, toch, toch willen ze er iets mee. Waarom doen ze dat dan? Ja, uh, ze willen eigenlijk voorkomen dat uh, die Mexicaanse multimiljardair, je noemde het net al, Carlos Slim, te veel invloed krijgt bij KPN. Hij aast op een groot belang in het bedrijf en uh, met dat belang zou hij feitelijk eigenlijk de dienst uitmaken uh, bij KPN. Maar hoe, hoe kan dat dan? Want hij zou streven naar zo'n 27 procent. Dan, dan maak je toch nog niet de dienst uit? Nou, uh, het is zo dat normaal gesproken op aandeelhoudersvergaderingen... daar komt, komen lang niet alle aandeelhouders. Als je, ja, je mag blij zijn als ongeveer de helft komt. Dus dat zou betekenen dat op die aandeelhoudersvergaderingen... Uh, die Slim via zijn bedrijf dan toch... Uiteindelijk de ja. dienst uitmaken. Nou ja, hij komt dan dus wel. Ja, ja, ja, ja hij is er ja, ja. ja, Precies. Ja. Maar goed, dan doen ze dat dus de deur uit. Dan wordt het een beetje weer een nationaal bedrijf, KPN. Ja, want de Belgische dokter, de mobiele prijsvechter Bees... die staat ook al in de etalage. Dus inderdaad zou KPN dan een beetje een lokale speler worden. Maar ze doen dat dus, want ze zeggen: KPN zelf zegt van als wij E-plus verkopen, dan, levert dat, dan hebben de aandeelhouders er eigenlijk meer aanlevert dat financieel uiteindelijk meer op voor de aandeelhouders... dan dat bod van Carlos Slim. Ja. Want ze zeggen nog steeds van... ja, die Slim die biedt veel te weinig met 8 euro per aandeel. En wij kunnen uh, op eigen kracht... kunnen wij het veel beter en meer... Uh, waarde bieden voor die aandeelhouders. Ja. Zijn de bedrijven geïnteresseerd in e uh, Ja, zeker. Het Spaanse Telefonica wordt al vaak genoemd. En uh, er schijnen inderdaad vergaande gesprekken... Uh, te gaan uh, bezig te zijn... Met Telefonica hebben we uit betrouwbare bron vernomen. Maar ze zijn er in elk geval nog niet uit. Nee. Maar goed, dan nog een keer. KPN wordt dan een beetje een nationaal bedrijf. Wordt dat niet te klein? Dan word je dan niet helemaal opgeslokt? Nou, dat is inderdaad de vraag. Of het niet gewoon uitstel van executie... Ze um, willen dus nu voorkomen dat die Mexicanen uh, feitelijk de dienst gaan uitmaken. Maar ja, als ze uh, uh, E-plus verkopen, uh, de Belgische dochter verkopen... Uh, ja, analisten zeggen, zo'n speler als KPN uh, wordt inderdaad gewoon te klein... en de kl kans is groot dat ze uh, alsnog opgeslokt gaan worden... door een ander telecombedrijf... Of Partner of nou ja, hoe je het ook wil noemen, maar dat in elk geval uh, uh, dat ze niet meer zelfstandig uiteindelijk voort kunnen blijven bestaan. Maar uh, dat is natuurlijk uh, toekomstmuziek. dat weten we niet hoe dat allemaal gaat lopen. Goed, dankjewel. Merel Sikkelorum over E-Plus van KPN, dat KPN dus in de etalage zet. De banken in de eurolanden moeten onder één Europese toezichthouder komen. Dat pleidooi hield de president van de Europese Centrale Bank gisteren. Tot nu toe heeft elk euroland een eigen toezichthouder, maar dat werkt niet goed, zei Mario Draghi, president van de ECB. Heeft Draghi daar een punt? Ga ik voorleggen aan hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg, Harald Benink. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft hij een punt? Ja, ik denk dat uh, Draghi zeker een punt heeft. Het is trouwens een discussie die al veel langer aan de gang is. Eigenlijk is deze discussie al sinds de eind jaren 90 aan de gang... toen de euro werd gecreëerd. Ja, maar waarom is het er dan niet van gekomen? Nou, omdat uh, toen in 1999 de euro uh, van start ging... toen was natuurlijk, dat was al een opge opgeven van soevereiniteit... van nationale soevereiniteit op het ja. gebied van monetair beleid... En dan, ja, wat eigenlijk de ministers van Financiën op dat moment niet wilden, was het ook nog te doen op het gebied van bankentoezicht. Dat was een stap te ver. Dat was een stap te ver, maar het is natuurlijk wel logisch. Kijk, als je dus naar één geïntegreerde financiële markt gaat, met één valuta, één euro. Ja, en je hebt banken die, grote banken die in verschillende Europese landen actief zijn. Dan kun je je voorstellen dat je niet een nationale toezichthouder hebt. Maar, maar dat je voor dat, dat soort grote internationale systeembanken veel meer een Europese toezichthouder moet hebben. Die kan veel beter de zaak ook Europees in de gaten houden. En dat gebrek aan slagkracht dat er nu blijkbaar is, is, de, is dat te merken geweest de afgelopen tijd? Ja, nou ja, het komt bij een aantal punten komt het naar voren. We, uh, de afgelopen week zie je natuurlijk ook de problemen met Bankia in Spanje. Bankia is dan een. Een, een, ...een grote Spaanse bank... ...die niet zozeer Europees actief is... ...maar de bank heeft uh, grote problemen... ...heeft uh, uh, slechte leningen lopen... ...in de vastgoedmarkt... ...de bank moet van nieuw eigen vermogen worden voorzien... Mm -hmm. ...en wat er gebeurt is dat... ...een nationale toezichthouder toch daar vaak... ...te voorzichtig mee omgaat... ...in de zin van uh, nieuwe kapitaalinjecties... ...omdat ook hier de Spaanse overheid, de Spaanse belastingbetaler... dat geld moet ophoesten. Nou, en die zitten daar niet op te wachten. En dan krijg je een soort uh, spel in verschillende rondes. En dat is dus niet echt doortastend. En het zou veel beter zijn als je dan een Europese toezichthouder hebt... die gewoon ziet, die bank is, heeft te weinig eigen vermogen. En we gaan het in één keer goed doen. Ja. En het staat ook een beetje boven de... de plaatselijke, de lokale politiek. Ja, dat, is, dat is zeker waar. We herinneren ons natuurlijk ook nog het hele verhaal... toen Fortis diep in de problemen zat uh, eind 2008. Toen is dat ook toch uitgemond in een verhaal... dat de Belgische en de Nederlandse toezichthouders op die bank... niet echt goed met elkaar communiceerden. Hm. En, en daar zou ook een Europese toezichthouder hebben geholpen. Goed. Dan is er nog eurocommissaris Olly Reen. Wil een Europees depositogarantiesysteem. om te voorkomen dat zwakke banken omvallen. als daar massaal het geld wordt weggehaald. Ieder land heeft toch al zo'n systeem. Waarom moet er dan een gezamenlijk komen? Ja, dat is een punt wat naar een beetje in het ligt van het voorgaande. Kijk, het is inderdaad zo. Ieder land uh, heeft dat. Maar stel je voor, u bent, um, u bent een Griek en u heeft een betaalrekening bij een Griekse bank. Dan is het natuurlijk formeel zo, er is de postelgarantiefonds, maar wie staat er uiteindelijk voor garant? Is de Griekse staat. Maar de Griekse staat heeft ook geen geld, die is de facto failliet. Dus halen mensen hun geld van de rekening. En het idee is natuurlijk, als het dus een Europese postelgarantieregeling is, dat waarbij dan zeg maar op Europees niveau garanties zijn, dan zou dat soort problemen die je dus in Griekenland ziet, maar nu ook al een klein beetje in Spanje. zouden natuurlijk niet optreden. Ja, goed. Nou, uiteindelijk gaan Draghi en Reen niet over deze zaken. De regeringsleiders, Europese regeringsleiders, gaan daarover. Zou het kunnen dat ze hiertoe besluiten? Want dat is natuurlijk inderdaad, u gaf dat zelf ook al aan. weer iets inleveren van soevereiniteit. Nou, weet je, uh... Deze zaken die, die, die waren al onder, zijn dus al een tijd onder discussie um, en sinds 2008 de start van de crisis ook al in stroomversnelling. Maar ik denk dat we nu, wat er nu gebeurt met, de, met grote problemen in Griekenland, maar ook wat je ziet in Spanje, dat dit nog in een veel grotere stroomversnelling zal gaan komen omdat men gewoon ziet dat het niet werkt. En een euro en een zeuro, meneer Benink, vindt u dat nog iets? Dat is een heel ander verhaal. Dat is, uh... U gaat dat onderzoek niet doen hè, voor de ChristenUnie? Dat ga ik niet doen. Uh, maar kijk, daar is een heel ander verhaal wat speelt. Um, um, kijk, je kunt Griekenland niet als een geïsoleerd uh, verhaal uh, zeg maar, zien. Met andere woorden... Als je een situatie krijgt dat je zegt na de verkiezingen van Griekenland... na Griekenland vermoedigt aan de afspraak... en Griekenland zou de euro uitgaan... dan moet je niet onderschatten dat je daarmee de belofte van de euro doorbreekt. Want het was natuurlijk voor eens en altijd. En dus krijg je ook dat beleggers gaan denken... hoe zit het dan met Spanje en Italië? Die zitten ook in de problemen gaan, die wellicht ook uit de euro. Dus je krijgt daardoor een financiële storm richting die twee landen. Ja. En het Europese noodfonds is niet groot genoeg op dit moment. Dat nee. is het grote probleem. Meneer Benink, uw mening is duidelijk. Hartelijk dank voor de toelichting. Goedemorgen. Straks de coach van het Davis Cup team over de prima prestatie van Araksa Rus op Roland Garros. Eerste de verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met files op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstel Noord 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland Gouda richting Gouda bij knooppunt Plein 3 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum ook daar 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Voor negen geweest. In Engeland pardon, zijn ze dol op bomen en planten... en wemelt het er van de wilderige gardens. De Engelsen zijn dol op groen. Des te verrassender is het dat een Nederlands bedrijf... in het Olympisch dorp met de eer gaat strijken. De Brabantse boomkwekerij Van den Berg... levert ruim 2000 bomen om de Spelen een groen gezicht te geven... met typisch Engelse bomen uit Sint-Oederode. Ik heb mijn laarzen in de wagen liggen hier. Ja, laarzen en een busje... Want Van den Berg, de kwekerij, is een groot bedrijf. Ja, diesel is wel handig en laag, zeker als het wat geregend heeft zoals nu... is het toch wel essentieel, ja. Want hoeveel hectare heeft u? We hebben 450 hectare al samen in het gebruik. Hoeveel voetbalvelden is dat? Dat is ongeveer 700 voetbalvelden al samen. Waar gaan we heen? Wij gaan hier een paar honderd meter vandaan. We rijden een stukje over de kwekerij heen. Zo, Pieter van den Berg, algemeen directeur en laten we het meteen maar uit de wereld helpen van de Berk. Dat is geen slimme naam van een marketingjongen. U bent een familiebedrijf. Inderdaad, het is een echt familiebedrijf. Onze opa is hier begonnen. Hier wonen veel van de Berken in de omgeving. Hij is hier begonnen in de 40e jaren. En het week de populieren. Zijn zonen hebben het eigenlijk uh, voortgezet. En wij zijn dan van de derde generatie met vieren. U levert meer dan 2000 bomen aan het Olympisch dorp in Londen. Heeft u al de koorts te pakken? Wij hebben de koorts ongeveer twee jaar geleden te pakken gekregen... eigenlijk toen we met de opdracht van start zijn gegaan. Want zo lang hebben de voorbereidingen in beslag genomen? Ja. Mag ik één keer vragen wat mijn kinderen nooit mogen vragen op de achterbank? Ja, dat mag. Zijn we er al bijna? <laughs> ja, we zijn er bijna. <laughs> Kijk eens, hier links. Als u zich voorstelt, het stuk wat daar leeg is... Hè, waar de bomen beginnen die in de volle grond staan. Helemaal zo ver als daar, aan het einde van het perceel... tot aan de andere kant, waar de nieuwe bomen weer beginnen. Dat is het stuk waar die bomen gestaan hebben. Maar het is geen kale plek geworden? Het is geen kale plek. Ja, we moeten continuïteit hebben natuurlijk. Dus nu staan er weer planten voor andere projecten. En een stuk, zoals u ziet, moet nog gevuld worden. En welke boom springt er nou bovenuit in Londen straks? Platanen en dennen. Die variëren eigenlijk over planten van maat 18, 20 centimeter stamomtrek tot bomen van 80, 90 centimeter stamomtrek. Nou heb ik begrepen dat het om Londense platanen gaat? Dus in het Engels wordt zoiets de London plane genoemd. Plane is dus plataan en er zijn er ook altijd heel veel in Londen geweest, maar de plataan die komt eigenlijk uit, uh, uit heel Europa. Dus het is niet speciaal een Engelse of een uh, Londense soort, laat ik het zo zeggen. Maar dat is wel de naam die daar in de volksmond gehanteerd wordt. Dus de Londense Plataan in het ja. Olympisch dorp komt uit Sint-Oederode. Inderdaad, maar je hebt zoiets ook, je hebt een, een Noorse s Esdoren bijvoorbeeld... maar nou, die komt ook niet speciaal uit Noorwegen. Dat is eigenlijk gewoon een merknaam. Dat is een merknaam. Daarom praten wij eigenlijk altijd in, in Latijnse namen... als kwekers onder elkaar. Wij praten bijvoorbeeld Plataan dan zeggen wij Plataan is En dan weet of je nou Engelsman, Nederlander of Duitser of Italiaan bent... dan weet iedereen wat je het over geeft. Hoe belangrijk is die Olympische deal nou voor u als bedrijf? Is het een omzetkanon? Is het een imago-boost? Tuurlijk, het is een hele grote opdracht, maar daarnaast is het ook echt een erkenning. Er is niemand in Europa, hè, en met name onze Duitse concurrenten, die hebben nog wel een handje van om een beetje denigrerend over Nederlandse bedrijven te doen. En er kan niemand meer zeggen van uh, wie is van de merk nou eigenlijk. En dat is denk ik wel uh, misschien wel de grootste kracht. En waar heeft u dit nou aan te danken? Natuurlijk spelen kwaliteit en prijs een grote rol, maar daarnaast was het heel belangrijk dat de planten feitelijk te zien waren op de eigen kwekerij. Hoe ging dat in zijn werk? U heeft als het ware een paar jaar geleden een belangrijke delegatie met Olympische ringen op de mouw op bezoek gehad. Nou, de mensen hebben dus de bomen uh, uitgezocht in de, in de kwekerij waar ze toen stonden. En daarna was de opdracht om ze hier op dit, uh, dit veld neer te zetten. Die bomen in het Olympisch dorp, hoe oud zijn die eigenlijk? Er zitten wel bomen bij die misschien tegen 30 jaar lopen, ja. Die wisten dertig jaar geleden niet dat ze daar terecht zouden komen. Nee, en ze weten het nou misschien nog niet. <laughs> nee, nee, absoluut niet. Wie had dat dertig jaar geleden kunnen denken bij ons? Ja. Maar hoe stelt u zich daar als bedrijf op in? Want een boom heb je niet binnen twee, drie jaar klaar. Dat is eigenlijk deels misschien wel strategie... en deels ook gewoon toevallig. Want uh, toen nog tijd is men toch begonnen op een gegeven moment om bomen te verplanten. Als het eind van een cyclus waren, en de cyclus duurt bij ons ongeveer zeven jaar tot het einde, dan kan je zeggen, ja, we stoppen ermee, we gaan weer nieuwe kleintjes opplanten, en die oude die gaan weg. Nou, hier hebben wij eigenlijk toch de keuze gemaakt om veel oude bomen te bewaren. En heb je wel eens dat er planten overblijven, en nog eens overblijven. En, soms, en dan komt er op een gegeven moment het moment dat je zegt, nee, we gaan ze bewust overhouden. We pakken er eerst de mooiste uit en die gaan we verplanten. En de rest gaan we wel verkopen. Regeren is vooruitzien, maar u had ook nog een beetje... de goede bomen op de goede plek ja. op het goede moment. Ja, je moet ook ooit een keer, een keer geluk hebben, ook, denk ik. Dat ja. is Pieter van der Berg, directeur van de Boomkwekerij... met dezelfde naam in Sint-Oederode. Ik hoorde een bijdrage van Louis Dekker. Dan naar Rusland. Dat Land steunt nog altijd de Syrische president Assad en staat daarin zo goed als alleen in de internationale gemeenschap. Vandaag gaat president Poetin langs bij president Hollande in Parijs. En Hollande zal proberen Poetin ervan te overtuigen dat het tijd is de steun aan Assad in te trekken. Drie maanden geleden. In Damaskus is Rusland zo populair dat als minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op bezoek komt hij door aanhangers van Assad met Russische vlaggen en gejuich ontvangen wordt. Want Rusland weigert pertinent het regime te veroordelen. Breaking news: Rusland en China hebben de UN Security Council resolution on Syrië De regeringen van Rusland en China die de resolutie van het uitzet. Tot twee keer toe blokkeren de Russen met hun veto een resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om Assad's optreden af te wijzen. Als het plan is om de Security Council en de Verenigde uh, om een some language which die help legitimize the regime dan then i'm i'm afraid international law does not uh, allow this uh, and uh, we kunnen support such an approach. Volgens Lavrov biedt het internationaal recht geen mogelijkheid om militair in te grijpen in Syrië. Maar Rusland zit klem, want ook eigen belang speelt mee. Syrië is een grote afzetmarkt van Russische wapens. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat Rusland dit weekend naar het bloedbad in Hula wel meestemde met de veroordeling van het Syrische regime. A massacre in the Syrian village of Hula earns quick condemnation from the UN Security Council. The council statement did not directly blame the Syrian government at the insistence of Syria's closest ally, Russia, but several ambassadors did. Dat betekent niet dat Rusland verdere stappen tegen Syrië steunt, zoals vorig jaar in Libië wel gebeurde. Dat is de Russen slecht bevallen. Ze vinden dat de militaire operatie tegen Gaddafi zijn mandaat ver te buiten ging. En daarom hebben de Russen gezegd, één keer nooit weer. Van de nieuwe oude president Poetin hoeft de internationale gemeenschap ook al geen steun te verwachten voor verdere Russische toenadering tot het Westen. Volgens Poetin leek de interventie in Libië destijds nog het meest op een middeleeuwse kruistocht. Dat zijn geen bemoedigende woorden voor François Hollande... die Poetin wil gaan overtuigen van verdere, eventueel militaire stappen tegen het Syrische regime. Voor de Russen is alleen het plan van Kofi Annan bespreekbaar... waarbij waarnemers toezien op een staakt het vuren, zegt Sergey Lavrov. Maar het plan Annan lijkt dood. Ondanks de waarnemers wordt er nog steeds volop gevochten in Syrië. Over een paar uur verloopt een ultimatum aan Assad... dat de opstandelingen gisteren stelden. En dan? In het Kremlin zijn ze er nog niet definitief uit. En tot die tijd blijft het Russische standpunt een duidelijk niet tegen welke actie verder dan ook tegen Syrië. Correspondent Kisje Hekster vanuit Moskou. Zesde dag van Roland Garros. Dan en nog maar één Nederlandse tennister. Ranska Rus overleefde de tweede ronde. Dat lukte Robin Haase niet. Jan Roels in Parijs aan de koffie... met de captain van het Nederlands Davis Cup team, Jan Simmerink. Um, jij hebt die partij gezien van Robin Haase gisteren tegen Mikael Yushni. Hij verloor in, in drie sets. Was hij echt zo kansloos? Nou, als je kijkt naar de wedstrijd vind ik dat Robin voor zichzelf een, een goede. Dat gaat niet helemaal goed daar. De verbinding was al wat wankel. En nu is hij helemaal weg. Ja, komt niet meer goed. Nee, komt niet meer goed. Nou, dan moet u even wat uh, met deze drumgeleiden doen. a pillow for my head i got a pencil full of lead and some water for my throat i got buttons for my coat and sails on my boat so much more than i needed before i got money in the meter and a turbine oh, now it's getting hot the road it's only getting sweeter I the legs on my tears and a head for a hair holding a pan and some shoes on my feet i got a shelf full of books and most of my teeth two pairs of socks and a door with a lock I got food in my belly analysis for my telly and nothing's gonna bring me down Car and tires in my car I got most of the means and scripts for the scenes I'm out and about so I'm in with a shout I've got a favorite chat, but better than that Hoot in my belly and a license for my daddy And nothing's gonna bring me down I'm about to blow it out of my... Goed, u hoorde Pencil Full of Led van Paolo Nuttini in plaats van Jan Rolfs en Jan Simmerink. Hopelijk herstellen we die verbinding nog. Houdt u dat van ons te goed na negen uur? Dan krijgt u in ieder geval ook de reactie van de ANWB op de aankondiging van het Openbaar Ministerie. Dat gerichte controles bijvoorbeeld op het fietsen zonder licht of het bellen in de auto met de telefoon in de hand gaan uh, verminderd worden. ANWB dus daarover. En ook de tattoo killers die komen voor de rechter vandaag. Hoort u ook meer over dit Radio 1 journaal na 9 uur. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Hans Klevers, de nieuwe president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Trillerschrijfster Marion Pauw is gastrecensent. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. En live muziek van Sabrina Stark. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.